Ja, wij beginnen onze les, les nummer 11. paar woorden alleen over de nachtles van gisteren. Um, je kunt zelf dan, iedereen kan, heeft toegang van jullie tot twee lessen van gisteren en van vannacht. Van, van, kan je dat uh, uh, vinden, de links op die bekende URL voor zoverles. En kan je dan kennis maken met die twee lessen, nachtlessen, die wij, waarmee we gisteren waren begonnen. Hey, de bedoeling is dat zes dagen verwege die lessen houden, per elke, elke nacht behalve in de nacht van vrijdag op zaterdag. En natuurlijk dan, ver, dan bij iemand die dan voorlopig niet denkt aan die lessen, om die lessen mee te doen, nachtlessen. Nachtlessen betekent dat zeer weinig mensen, een paar mensen, die kunnen bij ons komen, dan Amsterdamers met name, hoeft niet, maar gaan ook van anderen, van elders, die kunnen dan s'nachts bij ons komen, hoeft niet elke nacht. Maar ook mensen kunnen bijvoorbeeld, die, die, delen, die nemen ook deel aan de nachtlessen, die bijvoorbeeld alleen maar, uh, hoe zeggen dat, die thuis dan beluisteren die nachtlessen. Dus een nou, dat betekent dat je ook doet aan de nachtles. Inhoudelijk wil ik niet erover hebben, want dan kan je dan, hebben dan die les van gisterenacht. Dus les de les duurde drie uur. Nogmaals moet het tweeënhalf twee uur duren. Maar het was een beetje uitgelopen, want inleidend praatje was het. En uh, daar kan je horen ook voor uh, jezelf, als je het niet doet. Als je helemaal alleen volstaat, alleen met de les van... Donderdagavond. Dat is allemaal oké. Okay. Dat is allemaal niet dat je achter, achtergesteld wordt bij de anderen. En niet dat de anderen worden, uh, komen dichterbij, bijvoorbeeld, uh, worden dan speciaal behandeld door mij. Absoluut niet. Dus als iemand komt, ...naar, nou, we hebben gezegd, uh, met een pak geld en dan wil ik dan, dan kom je niet, geen stapje verder. Het uh, is dus iedereen moet zelf kijken wat het is, wat je doet. Maar, en hmm? welke nachtlessen gekomen? Alles, we hebben alles gestuurd per e-mail. Dus ik bekeek, bekeek die e-mails. Ik vond bij Vincent het gisteren aan het deel gekomen was. Of zo? Nou, alles staat daar, ik lees daar in het Nederlands. elke avond vanaf hoe laat? Nee, maar daar moet je eerst aanmelden, het is niet voor iedereen. Oh, je moet je eerst aanmelden? Ja. Moet Na je dat hier doen? Nee, bedoel, moet je zeggen dat je wil? want kijk. De bedoeling is niet dat iedereen, moet je niet iedereen laten iets participeren aan iets waar als een mens dat niet wil. Eén keer per week is genoeg, de zogarles wat we hebben. Hier schrijf heb ik ook veel van geestelijk werk. Alles zit hier in de zogar, alles, volledige studie zit in de zogar, Absoluut. Maar moet ook, de kabbala moet je leren ook s'nachts. De echte kabbala is nachts leren. En wie wil kabala leren, zonder dat het ook goed, als iemand uh, niet kan, kan het niet opbrengen, nou dan moet je dat of hard, hard werken, etc. Dan leert hij dat overdag. Dat is niet erg. Maar moet je dat ook Nee, kijk, als iemand wil dan nog nacht, nachtstudie doen, dan committeert hij zichzelf, niet committeert, maar dan betaalt hij dan extra. Kijk, we, we maken geen boeken, we hebben geen reclame, geen lezingen, niets. We hebben een zeer klein gezelschap en we willen ook zo klein blijven. Maar we willen gaan in diepte. Okay. Ik heb bijvoorbeeld dat boek uit, uitverkopen weggehaald. Om, om niet de naam te geven dat wij ook verkopen iets. Ik heb nog zitten met een enorme voorraad nog van die boeken, maar ik wil niet de naam hebben dat wij verkopen een boek. Er is niets verkeerd daarin. En toch wil ik het niet doen. Oké, okay? het is mijn eigen, ik, uh, nee, ik wil dat niet. Perhaps. En daarom, eh, ik heb bijvoorbeeld het boek nu ook voor kostprijs, iedereen kan het voor zijn, voor zijn, zijn vriend kopen of zo, so, dan kan je hem bestellen en dat is het. 11 euro, dus dan uh, no, hoeven no, we niets eraan te verdienen, alleen dat price wat hebben we betaald. En voor mij is het voldoende wat we hebben gemaakt voor de verspreiding. En niet op geld er aan verdienen. Dat is niets verkeerd, maar ik wil het niet doen. Maar als iemand wil bijvoorbeeld aan de nachtstudie doen, en die heeft een minima, bijvoorbeeld een uitkering of minimum iets. Niemand zegt jou dat jij moet een Betale, absoluut niet. De bedoeling is natuurlijk dat het, het streifpercentage is 1 want dat is volgens de wetten van het HILAO. Maar natuurlijk niet als je dan zelfs als je dat kan betalen 1 maar jij stribelt daarmee en jij niet kan doen met vreugde, dan moet je het niet doen. Hebben we Maar zelfs iemand die met met minimum het minimum met minima heeft. Dan kan je bijvoorbeeld nog 40 euro per maand extra doen. Dan heb je 25 nachten, heb je dan lessen. Wat uh, nergens in de wereld kan je tegenkomen. Wat we doen hier en wat we doen daar. Natuurlijk zijn er ook een paar zeer grote kabbalisten Joden die dan met elkaar. ...komen bij elkaar, en, maar daar kom je nooit binnen. Nergens in de wereld wordt gegeven aan niet-Joden bijvoorbeeld... ...of aan de Joden die dan niet, niet, eh, ik zeg, niet orthodox zijn of niet dan... ...en die geven dan wordt gegeven wat ik jullie geef. Dat is niet voor mij, maar ik, bedoel, ik zeg het alleen. dat. Zijn. Dus bijvoorbeeld voor 40 euro per maand... ...dan heb je ook... ...maar daarom plaatsen we dat niet voor iedereen op de site omdat als iemand geen behoefte eraan heeft, waarom moet je dan hem geven? Je? Daar gaat het om. Dat je hoeft niet. Ik ga bijvoorbeeld niet alles op de site zetten. Ja? Kijk, we gaan bijvoorbeeld in de nachtles gaan we doen als onderwerp, als een van die uh, uh, we gaan twee dingen doen, bijvoorbeeld maar de boom des levens kan ik niet, ver, niet heb ik geen toestemming van boven, omdat op de site, in de, in de vertaling dat op de zetten. Wel de andere ding, wel zoger wel, maar dat niet. Maar dat kan je lezen in, dat kan je uh, beluisteren in de les wat van gisteren. Dus iemand wil meer, maar krijgen we, uh, we dan hier uh, scheve verhoudingen dat iemand doet en de andere niet doet, absoluut niet. In de Kabbalah is geen, in het geestelijke is geen competitie. Geen? Mensen die dat bijvoorbeeld niet doen aan de nachtstudie, en die anderen die wel doen, dan de mensen die niet doen ze zullen aan de nachtstudie, zullen ze enorm veel profiteren van die anderen die het wel doen. Want in het geestelijke bestaat absoluut geen competitie. Als je nog competitie koest hoest in je hart, dan zit je nog allemaal met, je in, met deze wereld. Dus, de enige competitie die in het geestelijke is, hoe kan ik meer geven? Wie geeft nog meer? Kan ik nog meer geven? Nou, dat is de competitie in het geestelijke. Dus als iemand doet nachtstudie, dan profiteren we allemaal, ons, ons algemeen niveau wordt hoger. Okay. Onthouden. Probeer niet met je hoofd te begrijpen. Als je Kabbalah leert met je hoofd, raak je vermoeid. Onthouden. Als je raakt, als je door je leren van de Kabbalah vermoeid raakt, dan is het verkeerd. De bedoeling is dat door Kabbalah dat jij onvermoeid raakt. Wat heb je bedoeld? Vraag nou die mensen die gisteren geweest waren. Helder ogen allemaal hadden ze. De vier mensen kwamen bij ons, dus ik en mijn vrouw, zo ja, so overwinnen. Jouw lichaam overwinnen. Er is geen andere manier om je lichaam te overwinnen. Eén keer per week, oké. Okay. Je kan ook één keer per week komen hier. Maar daar moet je thuis. Toch wel. Ik zeg niet moet. Het is jouw werk. Ik, ik, ik, ik, ik geef alleen een richting. Maar jij moet zelf weten wat je doet. Maar als je s'nachts... En dat zeg ik alleen. Ik alleen dat zeg. Niet alleen dat je dat meegegeven aan je dat te zeggen. Ik wil niet een, een valse hoop bij jou laten uh, koesteren dat jij denkt dat jij slapend uh, beter wordt. Ik wil slapend rijken, zoals men zegt, in het geestelijke worden. Absoluut niet. Dus door s'nachts op te staan, is al het leren dat wat in de les wat ik gisteren heb ik uit een beetje onder woorden proberen te brengen. Eenvoudig. Wat bereiken wij met, met het opstaan van s nachts? Want je lichaam is veel sterker dan alles wat je hebt en wat je kan. En als je niet opstaat s nachts, dan prachtige dingen die je leert, alles blijft alleen maar bovenbouw. Maar je lichaam blijft de baas. Bij. En de hele bedoeling is dat we overwinnen het lichaam. Het lichaam betekent niet dat. Ja, dat is natuurlijk ook het onze, hoe zeggen dat... Het lichaam is de wens om te ontvangen. Wij zijn de wens om te ontvangen. Ik ga het nu niet herhalen weer, van de les van gisteren. Maar iedereen kan het wel horen, dit les van gisteren. Dus, heb ik alleen eventjes dat gezegd. Probeer niet met je verstand beredeneren. Dan zit je verkeerd, absoluut. Ik heb absoluut niets met verstand te maken. Kabbalah heeft absoluut niets. En natuurlijk zitten enorme, nog ook super verstandelijke dingen. Maar dan boven jouw verstand. Als je probeert met jouw arts verstand, kabbala Kabbalah. Leren word je vermoeid raakt. Zal je vermoeid raken. En afhakken. Ja. Dan zeg je. Nou, het is moeie, vermoeiend. Dat is. A, te, je moet, het moet steeds makkelijker voor jou worden. Makkelijker in de zin dat jij kan meer overwinnen. En de eindpunt. Wat is de eindpunt van kabbala Van het leren van Kabbalah. We hebben gezegd, als je dan gadloed ontvangt, dus de mage, dan ervaar je dan geen pijn meer. Het is geweldig iets. En niet alleen dat, dat je niet, niet, geen pijn meer, niet dat jij verdoofd raakt. Maar... dus de bedoeling is de uiteindelijke bedoeling is natuurlijk als je begint kabbalah leren dan moet je voorzichtig zijn voorzichtigheid wordt jou geboden, waarom? je hebt nog geen kracht je wil nieuw beter leven je hebt veel meegemaakt wie niet het is allemaal goed, het is niet erg al die zonnetjes hebben we gepleegd, dat uh, is allemaal opbouwend, allemaal uh, niets verkeerd eraan, als we nu daaraan gaan werken. De bedoeling is dat eerst moeten we voorzichtig, voorzichtigheid, voorzichtig zijn in alle andere dingen, dat en dat en dat. Kabbalah vereist ons, van ons bepaalde discipline natuurlijk. Maar dan moet je zelf opleggen, jezelf bepaalde disciplines afhankelijk van jouw eigen correcties. Van jouw eigen structuren, niet van, algemeen, van iemand anders. Geen twee mensen hebben dezelfde correctie te ondergaan. Geen twee in het heelal. In, in de hele aarde, op hele aarde. Helal bedoel ik dat alle zielen die leven en, die, in die, al, en die, niet le die niet op aarde zijn, die dan zonder lichaam zijn. Daarom spreken we ook over heelal. Maar geen twee, twee mensen hebben hetzelfde, dus iedereen heeft zijn eigen pakje, eigen pakket. Dus eerst voorzichtigheid natuurlijk, dat, dat ga je een beetje minder doen, ga je daar, daar een beetje afhaken. Want dat, dat, dat leidt jou niet naar jouw einddoel. En dan ga, je nog een beetje, dan ga je ook vrezen. Vrezen betekent ik godsvrezen, opbouwende vrezen, niet vrezen wat helemaal al al die, die plaatjes daar hebben ze daar allerlei vreselijke dingen, je ontvangt geen licht en dat soort dingen. De bedoeling is vrees, bedoeling dat jij zegt ik kan niet ontvangen egoïstisch, ik mag niet egoïstisch ontvangen. En ja, jij bent voorzichtig daarmee. Maar wat is het einddoel van de leren van Kabbalah? Het einddoel is dat jij zo'n so kracht ontvangt, zo'n so verzekering van binnen dat jij gaat niemand in de wereld van niemand in de wereld bang zijn en van niets in de wereld kan je bang worden alles kan gebeuren maar niemand kan dan jou verstoren omdat jij dan uh, eenheid hebt verkregen met het eeuwige leven dat is het doel zolang je nog dat niet hebt werk eraan okay. maar wees voorzichtig we beginnen met zorgen, met de zorger. Dus allemaal helpen we elkaar daarmee dat iemand uh, werkt nachts aan zichzelf, anderen niet. Allemaal gaat het op algemeen niveau en ook individueel niveau onzichtbaar gaat het. Uh, ga je ook daarmee vooruit? Okay? Dus niet denken dat het iets scheef iets wordt, scheef een verhouding wordt. Iedereen werkt absoluut individueel. We hebben geen groep, en ook mensen die komen bij ons. Bij mij gisteren waren die mensen, vier mensen. Niemand komt, daar zaten we drie, drie uur, drie uur zaten we tot zes uur in de ochtend, van drie tot zes. Gewerkt. We hebben niet ons niet omhelst, niet gedronken iets, niet samen liederen zingen, niet. Er is niets verkeerd daarin maar geen groep, iedereen komt voor zichzelf ze, voor zijn eigen ontwikkeling en daarmee helpen we elkaar onthoud het dus het is niet dat komen ze bij mij thuis ik heb ze weer uitgenodigd bij mij en gaan we dat even onder rondje iets doen absoluut, net zo so clean as hier is het of clean of zo so als het hier is precies hetzelfde bij mij thuis absoluut en ik wilde ook hier een lessen houden maar hier hebben ze niet toegestaan want ze hebben gezegd het is een beetje bizar om drie, om drie uur s'nachts te nee, ik bedoel, Heb ik onder rondje gehad hier. Ik zeg, voor ons is het normaal om s'nachts te leren. Ik zeg, en en, en die, iemand van hier zegt, maar voor ons bizar. je ik, ik begrijpt het natuurlijk. Is het, het, het, dan komen ze allemaal iets doen. Wat kan je doen om drie uur, uur s'nachts? Je opsluiten en iets doen. Wat wil doe je doen? Ze kunnen het niet begrijpen. Zo is het. Als je met je hoofd kan je absoluut niet begrijpen. Kijk wat gisteren ook kwamen ze mensen hier bij mij. Dat is het. Waarvoor? Denk je dat ze begrepen waarvoor ze daar kwamen? Welke gek doet dat om drie uur? En ze moesten nog eerder opstaan. Nog met de auto komen. En iemand kwam nog met de trein. Nog. Van één uur rijden nog met de trein. En de treinen lopen ook elke uur. Dus ik kan wel weten dat jij ook elders vandaan kan komen. Dus iemand kwam nog... Anderhalf uur hier naartoe of twee uur hier naartoe. En ze kwamen. Waarom? Vraag hem. Weet ook niet waarom. Zo is het. En zo moet je ook. Moet je het blind doen. Moet je ogen, ogen sluiten. Tegen al jouw verstand in. Moet je, de, moet je de strijd aangaan. En jouw lichaam. Niet laten. De baas. Spelen. Dat kan alleen maar dat je s'nachts opstaat. Kabbalah gaat doen. Jij zal zien dat je onvermoeid zal raken. Een mens is niet gemaakt om vermoeid te, te maken. De alle vermoeidheid komt alleen door kopie, door jouw kopie. Onthoud het helemaal. Alleen door dat kopie, dat kopie wil de baas spelen, en niet wil jezelf overgeven aan het eeuwig leven, aan een fout en genialiteit van zichzelf overgeven. Aan een hogere daar word, daardoor verkregen uh, word je, uh, je dat, onvermoeid en hoe meer jij overwint je lichaam s'nachts dus meer dan heeft het lichaam niet meer de kracht en geeft toe lichaam betekent wens om te ontvangen nooit denk aan dit lichaam dit lichaam is natuurlijk ook een een, een jasje maar als wij spreken over lichaam, hebben we altijd over wens om te ontvangen. Dat is het enige wat de mens uh, eigen is. De wens om te ontvangen, dat is, dat is alles wat de mens is. Zoals de mens geschapen is. En dan zeg ik jou, dat moet je opgeven. Aan krankzinnig. Krankzinnig, Het lijkt absoluut onlogisch. En dat moet je dan leren. Compleet jezelf, ogen absoluut dicht sluiten, oren dichtsluiten voor jouw verstand, niet komen gaan met hem discussiëren. je verliest altijd, want Adam heeft verloren, omdat hij met, met zijn verstand had gesproken, verstand is slang, allemaal, elke generatie, wie, iedereen die probeert luisteren naar zijn verstand, die is verliezer. Ondanks het feit dat je dan de hele wereld verovert, is je toch verliezer. Onthouden. Werk aan jezelf. Je Kom niet in discussie met jouw verstaan. Steeds zegt jou. Ga, wat ga je doen? Ga je slapen? Ga lekker slapen. Wat is het nou? Nee, jij staat op. zeg: Ik begrijp het absoluut niet. Waarom ik moet opstaan. Je moet toch werken. En dat. En alles. En jij staat op. En je overwint. Want het leven, wat zijn de dagen van het leven? Ik denk dat het veel is. Het zijn dagen van het leven wat we hebben. Nog eventjes waarmee. En, en, en, en, en, en wat blijft nou over dan van jou? Dan? Niets. Die vreet jou op. Jouw lichaam. Al jouw wensen voor zichzelf te ontvangen. Vreet alles jou op. En maakt het jou dat je berust op wat je, op je bent. Eventjes, dat was even een inleidingje. We gaan verder met de zoger. Wij zijn gebleven bij de pagina Gimmel. Gimmel is de derde pagina. En onderaan de laatste alinea. We hebben gehad. ...in deze paragraaf... ...over die vijf... ...vijf... ...taie bladeren... ...die dan... Uh, ...en dat zijn dan bij de lady... ...dat zijn die vijf bladeren... ...taie bladeren die haar omringen... ...en zo haar vertelde ons dat het... het massag is, dat het... Uh, ...weerstand biedende kracht waarbij nog geen kracht is bij die vijf bladeren of uh, om het licht weer te Oké? Okay. Dat alles komt van weer Weerkaatsen Weer katzen betekent dat jij in staat bent om naar binnen iets te krijgen. Okay. En nu gaat die verder ons uh, toelichten wat nog een dementie ons geeft. We zijn het uf. En dat is wat geschreven is. Staat. Chamesh. Terrain, Vijf poorten. We okay. goelen. Enzovoort. Enzovoort. En dan staat kosje Oké, We gaan even lezen wat hij zegt ons. Ehm. Um. De Hainu, Hainu. Dus, Baet agadlut in de tijd van de grote toestand van Gadlut, Shehei Alin, takifin, dat waarbij vijf uh, uh, uh, bloembladeren, Taie bloembladeren na su le hei gvorot, die geworden zijn tot vijf gvorot. Eerst gaan we dat even afmaken, dat zal ik even toelichten. Als hem dan hem nivhanim, dan worden ze beschouwd lechames terain tot als vijf porten. porten. Straks komt alles duidelijk. Tot vijf porten. Shehem, mm Sharim dat die zijn porten ptuchim die open zijn lekabel om te ontvangen, hei chassadim vijf lichten van genade vijf chassadim vijf Lichten van Genade de Oriasar van directe licht. Zoals we hebben vorige keer een beetje dat opgetekend. We gaan hem, hem nietraim, en dan worden ze genoemd Jesuot uh, redingen. Mitaam ze door deze om die redenen om die reden. We as en dan, we, we as en dan, nikraot, nikra Hanukwa en dan heet de noekwa, zie de andere naam heet het. De naam overeenkomt altijd met de hoedanigheid, met de krachten van iets. Altijd moeten we weten in het geestelijke, ik bedoel in de ware realiteit. Geestelijk is wel een woord en weet ik niet wat voor woord is dat. Wel, dat komt ook door Hebraeus, geestelijk natuurlijk. Maar de ware realiteit, dat is geestelijk. Dus, we aas, en dan, Nikra, Hanukva, de Nukva wordt genoemd, Kos Yeshuaot, uh, een beker van redding. Wat het allemaal is, zullen we zo direct zien. Al die beelden die dan moeten opdienen ons op te roepen in ons gevoel. Hoe dat in elkaar zit met al die krachten. O, kos, shel bracha. Of, een beker van zegening. Ki visgulatan omdat uh, door hun um, vermogen zo ehm Um, naset, anukwa woord, anukwa wordt kli, tot kli, dus alles moet, de bedoeling is, alle ontwikkeling is om de kli te maken, kli, licht kan altijd binnenkomen, binnen, binnen als je maar kli hebt, dus kli, daar gaat het om, niet uitgaan van de licht, ik, oh, licht wil ik ontvangen, als je niets hebt om, om, om nergens hebt om hem te binnen te krijgen. Dus de kli is het belangrijkste. Ja, de beker natuurlijk. Beker ook, zeker. Ja. Daarom is het beker, precies. Uh, kli, machazik, bracha. Dus dan wordt het een beker, dat is dan een kli, een reservoir. Uh, machazik die kan vasthouden, bracha, de zegening. Zegening komt bij ons, maar wij kunnen hem niet vasthouden. Wij moeten ook een beker hebben, als het ware. Om hem vast te houden. Shehi, de, wat is dan bracha? De zegening, dat is vijf chasadim Hei, Chasadim hanai. Dus vijf uh, lichten van hanade. Ik zal het even een beetje toelichten. Nogmaals, denk nooit dat het moeilijk is, het geestelijke. Als je het niet begrepen doet, er niet toe. Jouw innerlijke mens reageert daarop. Want ik praat tegen de innerlijke mensen, niet tegen de uiterlijke. Uiterlijk wil dat natuurlijk bemachtigen met zijn kopie. En dan wordt het vermoeiend. Dat wil hij vermoeid, vermoeiend, absoluut. Ik kan de hele nacht doorzitten. Ik zou bijvoorbeeld de hele nacht willen doorzitten. Soms moet ik een beetje slapen. Maar ik word, ik word niet moe, want de mensen al lachen. Die al geweest waren gisteren, die lachen, want ze worden niet vermoeid. Oké, okay, dan moet je dan ook s'ochtends even een, een paard, paardenslaapje, even een beetje zo, een kwartiertje, zo, zo klaar is En mensen hebben heeft niets meer nodig. Okay, bedoel, en als je meer nodig heeft met je slaap, dan ben je verkeerd bezig, dan geef je toe aan de dood. En de dood is jouw lichaam, die wil graag jou, jou, jou ver, ver, ver, verlekken. onthoud dat. Het is de strijd wat de schepper heeft ons voor, uh, beschikt. Dat wij de strijd... En iedereen kan dat wel. Het is wel voor iedereen... aan gege iedereen gegeven. Aan gege iedereen, gege iedereen. Ja, ik ben moe, ik ben zwak, ik ben dat. Ik ben zwakker nog dan jullie allemaal. Maar this, Maar de wens om te leven moet enorm zijn. En dat Kabbalah geeft ons leven. We gaan het eerst nog een keer dat onderloop nemen. Zie dat, eerst had je gezegd, vijf taaie bladeren. En nu, zegt hij dan? Vijf taaie bladeren waren, eerst was alleen maar eh, noekwa, die kwam alleen één sfera boven, de, boven ja? Na, in de ketter. Als ketter. Eén sfera boven in het zee Alleen één sfera. En dan, en niets meer. En negen kwamen, en negen vielen in de bria. Dan komt die dan, begint die dan kracht te nemen. In zijn ukwa. En wij doen het precies hetzelfde. En dan verkreeg ze dan vijf taaie bladen. Betekent, figuurlijk als het ware, qua krachten. Betekent dat ze verkreeg de massa, de, de weerstand biedende kracht. Om het licht niet door te laten komen... Uh, zonder dat zij voldoende kracht heeft. Want het licht kan alleen maar binnenkomen als ik dan voldoende kan weerkaatsen dat licht. Okay. Dan die vijf we uh, zeg ik dat, vijf uh, taaie bladeren die worden dan verder, nemen ze toe in kracht. En dan gaat die nu qua, komt die krijgt die de kracht om die om het aankomende licht, we hebben gezegd vorige keer dat was licht chassadim, van zeer Antien, om dat licht weer te katsen. En we hebben ook gezien op de tekeningen een beetje, heb ik het even proberen dat op te tekenen, dat het op het opkomen van het weerkatzende licht, waarbij als het ware uh, uh, licht chassadim komt binnen, en die wordt dan van de van, van zijkanten omringd door, door die kworot, door de krachten, vrouwelijke krachten van, van maalgoed, waarbij zij dan die omhoog doet. Ja? Omhoog betekent weerkaatsen. En dat, zeg je, dat vergelijk je dan met de vijf poorten. Vijf poorten betekent, ja, dus als licht omhoog gaat, het licht van, van dien, dan komt naar binnen komt het licht, het licht van, van genade, het licht chassadim. Dus weer en weer laten naar binnen komen het licht. En het licht komt wel naar binnen, wat aankomende licht komt naar binnen en dan is het net of er, er zeg ik dat, poorten worden opgebouwd waar binnen ...het licht binnen kan komen. Dat is wat Zoger probeert ons gewoon... ...gevoel bij te brengen. Maar dat het aan poort, poorten zijn. En dat is dan de kracht van Malgoed... ...van haar weerkaatsende kracht. Nu kan ze al weerkaatsen. Wanneer waren vijf... ...taie bladeren, dan nog niet. Dan waren ze alleen maar nog verweer. Ja, de kracht in de massage... ...in de anti-egoïstische kracht... ...maar nog geen kracht... ...om... Orgozer om de, het licht, het weerkaatsende licht te kunnen uh, zeg het, uitslaan. Ja, zie je dat? En het weerkaatsende licht, wat we normaal zouden in de Kabbalah zeggen, het al, in het tal van Kabbalah, Orgozer, of Ordien, licht van Dien, licht van gestrengheid, of weerkaatsende licht in het Nederlands. In plaats daarvan, Zoger zegt ons vijf. Um, poorten. We zien het precies hetzelfde. Alleen om op die manier ons um, gevoel bij te brengen. Bijvoorbeeld de boom des levens, de boom des levens van je gebruikt dat soort dingen absoluut niet. Wel het wel zover. Maar gebruikt alleen maar de taal van Kabbala. Makkelijker, niet echt makkelijker, bedoel ik direct de taal van Kabbala, van het leer van Kabbalah. Maar Zohar geeft ons dat zonder dat kunnen we ook niet, want alles komt dus van Oké? Okay. Dus gemeestraïen, vijf poorten, dan weten we dat vijf poorten nu al, omdat nu qua nieuw komt in grote toestand. Grote toestand betekent dat zij al licht kan weerkaatsen en licht kan naar binnen laten komen. ...tot die dienst ook kan ze dan ervaren. En dat wordt... ...in zoger dus... Uh, ...vergeleken met... ...vijf poorten. Dat weerkaatsende licht... ...als vijf poorten. Dat zien we ook bijvoorbeeld in de... ...tempeldienst. Allemaal dachten wij... ...natuurlijk denken we daar... ...menselijk dat dieren... ...werden geoverd en dat... en ...dat soort dingen. Maar er staat ook dat... ...dat... Alles is geestelijk, absoluut. Ik bedoel, alles is kwalitatief. Maar daar ook bijvoorbeeld... Uh, er wordt gelegd op een altaar... ...wordt gelegd bijvoorbeeld een, een dier ter verbranding. Wat voor dier is dat? Dat is wat wij ook s'nachts doen. S'nachts, nachtstudie is niets anders. Dat wij dan op het altaar, wat we zeggen... Leggen we ons lichaam, staan we op s'nachts om te leren. Precies hetzelfde dat wij net of wij in de tempel brengen en overdienst met ons dier. Want wat is ons dier? Dat is niet dat natuurlijk, maar ook dat. Maar dat is mijn wens om te ontvangen, dat is dan mijn lichaam. En dat geef ik dan op het altaar. Altar, betekent altaar, betekent die maalgoed. Die nukwa, dat is dat, altaar. In de tempel was het, wat is het altaar in de tempel? Op aarde natuurlijk ook, uh, was het ook in de, waar de tempel was. Natuurlijk dat het was het een, een, een, ook een, een plaats, uh, niet toevallig plaats daar. Dus er natuurlijk was een altaar in Jeruzalem waar de, waar de tempel is. De tempel de, waar de westerse muur is, achter de westerse muur direct. Daar is dan het altaar waar ook Isaak werd gelegd en... En andere, alle, alle offers werden daar gebracht, omdat dat is het plek, het zeg het, het plek in een hele aarde wat van boven, van het licht, van boven ook, ook geografisch laten we zeggen, overeenkomt. Met op die plek worden dan alle offers gebracht omwille van de hele aarde, van de hele mensheid. En niet alleen het jo Joodse dienst, absoluut niet. Dus voor alle, dat is dan. Maar wat betekent dat? Dat altaar, dat is dan niets anders dan die nukwa op, op lage wereld van ons. Dat is dan die nukwa waarover we het spreken. Kay? Dat nukwa wat bevindt zich dan boven, de, boven in de absolute. Dat is dat altaar waarop dan. Uh, alle dan negen onderste haars als het ware omhoog komen en dat is dan waar, maar dat kan je zomaar alleen omhoog, omhoog te laten trekken zonder inspanningen te leveren ja? zonder opoffering te doen opoffering is in onze dagen is dat jij elke overwinning van jouw wens om te ontvangen is over. Het is dus net als, uh, je brengt overigens, en daardoor verkrijg je dan, wat betekent over? Betekent dat ook net zoals de noekwa. Net zoals het op altaar, wanneer, er waren twee altaars in het tempel. De een, het een altaar was voor grove dingen. Gro, grove dingen, dus echt, laten we zeggen. Uh, bepaalde organen van het lichaam. En dat is allemaal speciaal wat ik Er zijn enorme, enorme dingen, geweldige dingen die Jezeki daarover schrijft. Enorme dingen. Maar stap voor stap zal ons ook dat vertellen. Maar de bedoeling is dus. De yeah, bedoeling is dus. De yeah, bedoeling is dat. Uh, wanneer het, laten we zeggen, organen van dieren, men zegt zo, gelegd werden op, op, het, op, de, op het altaar. En met wijn en allerlei andere speciale spe species, speciale dingen, werd, werd uh, uh, gegoten daarop. En daar, alle andere dingen, verschillende speciale formules kenden ze. Om een lagere op lagere manier. Die verbranding te verkregen. En toen kwam er nog een licht, een vuur. Een vreten, alles vertierend vuur. Ze wisten daar op welke manier ze kon het had veroorzaken. Maar natuurlijk kwam het, kwam het door toewijding van die mensen. En niet door het vlees natuurlijk. Niet door, niet door die vlees, reactie op dat vlees of andere dingen. Ze wisten zichzelf absoluut. Over, over te geven. dat overgaven is, is openstellen zichzelf. En dat is ook net wat, wat Noekwa deed. Dat hij maakt dan vijf poorten open. Dat is dan orgozer. Dat is dan, dat is dan wanneer dat uh, uh, van beneden eerst moet komen als het ware rook. Komt het omhoog. En in die rook, dan komt dan de vuur, het vuur, als het ware, vuur van boven. En wat is het vuur van boven? Dat is die chassadim, die dan dat licht chassadim, wat we leren hier, dat, ja, vijf poorten, dus dat is uh, het licht van zware, zware kracht, van Gvorot, van din, die steken omhoog, die maken dan poorten, en daarin komt het licht chassadim, genade, en die gaat dan verzoeten, die, dat over, als het ware, die over gaat, wordt verbrand, verbranden, verbrand, en dan komt een, een regening dan komt een aangename geur voor de, voor de heren, wat is de heren, wie is heren, ze hier dus, die noekwa, dat is het altaar, noekwa is het altaar, maar alleen op aarde, niet, niet, maar die overeenkomt van met Adzilut. Precies dezelfde krachten. Dus uh, Adzilut. In Adzilut hebben we dat besturingssysteem. Nukwa En Zeerantin. Nukwa doet haar. Als het ware. Uh, in een grotere toestand. Goed <coughs> doet haar. Oorgozer omhoog. Dus haar. Haar rot, Haar dien. Haar gestrengheid geeft ze als het ware omhoog op, geeft ze daar op, om op. En dan wordt ze dan daarmee geschikt dat het licht van zeerampin, chassadim, chassadim well, is licht van zeerampin, en dan komt het licht binnen. En bij zo'n overdienst, wat gebeurde dan op dat moment? Het hele volk knielde, want iedereen voelde daar op dat moment goddelijke aanwezigheid. Want ze kwamen daar in het, eerst naar de, taal, naar, het, naar de tempel, gewoon met hun verstand. Ze wilden wel natuurlijk uh, zeg het, vergeving krijgen. Vergeving betekent, waarvoor vergeven? Dat jij het gevoel van binnen kreeg dat jij Salem bent, dat jij vrede hebt, dat jij eeuwigheid ervaart. En niet dat jij blijft alleen maar voelen dat alleen maar gestrengheid, alleen maar, alleen maar narigheid, alleen maar gestrengheid, alleen maar kanker en alleen maar dat. Dat is al het leven wat de mensen hier hebben. En dat is allemaal aan ons. Aan ons om, om uh, genade, uh, opbouwende genade te ontvangen. Betekent genade eerst komt, zeer aan geeft die vijf chassadim wat binnenkomt in die poorten van, van die Nukwa. En vervolgens, zal hij ons straks uitleggen, dan komt ook een stukje van gogma. Want zonder gogma kan maalgoed niet uh, geen genoegen hebben. Begrepen? Geen genoegen hebben. Ook in onze wereld het precies hetzelfde. Een man moet bijvoorbeeld, een man moet... Natuurlijk een man en een vrouw hebben we beide hebben in zichzelf. Ook. Maar ook een man moet in onze wereld... Kracht opbrengen om een vrouw ook samen met de, met de genade ook een stukje chokma mee te geven. Niet van hem, van binnen, maar hij moet het doorgeven. Dus vijf poorten, ja? dat zijn steeds, de vierde regel, dat die zijn poorten die open zijn, betohim, die open staan. Le kabel hei chassadim, om te ontvangen vijf lichten van chassadim, van zeeranpil. En precies hetzelfde was het, hele overdienst was niets anders in de tempel dan, dan de samen, dan de interactie, communicatie heen en weer tussen uh, de mens en de schepper. Maar bij de schepper is niets anders dan de kracht van zeeramping. Niet iets, iets, iets, iets, iets, zo iets abstracts. Als wij dat van beneden kunnen, de juiste reactie veroorzaken, dan is het onvermijdelijk dat wij verkrijgen het antwoord en, en redding. In elke situatie. Alleen moet mogen steeds overwinnen. Bestaat geen andere kabbala. Ik ken geen andere kabbala. Ik wil jullie ook niet, andere, niet, niet uh, valse hoop geven. Dat jij probeert dan, denk je, dat, dat, dat jij door allerlei trucjes, of wat dan ook, dat jij tot iets komt. Er belde mij nu al, al de derde keer iemand uit een van de kranten, een Nederlandse kranten. En eerst uh, belde hij mij op een verslaggever. Belde mij uh, van een parool. Ik wil het gewoon zeggen, het is niet geheimhouding. Uh, maar hij belde mij een keertje een paar weken geleden en zei: Ik wil een interview hebben. Straks komt een bepaalde tentoonstelling over Kabbalah, ik weet niet eens wat het allemaal is, maar iets komt over. Wilt u mij iets een interview geven? Ik zei: Geef geen interview. Dan had hij ook uh, gisteren weer gebeld. Ik zeg, mag ik ook nog even En ik zei: Ga maar naar onze site. En ik zeg, Daar kan je halen. Dan had hij nog een keer mee gebeld. Ik zeg, mag ik even nog even iets vragen? Heb ik nog, uh, maar ik hou van Als iemand opdringerig is, dan, dan. Ja, precies. Dan, is het, dan kan ik niet tegen. Dan heb ik toch iets zo gezegd. Ik zei: Geen interview, maar het heb toch een beetje geholpen. Maar dan zegt hij tegen mij. Uh, maar wat, wat denk je aan dat, aan dat geval wat in Israël net uh, geweest was? Ja. Dat, dat iemand in een, een Kabbalist, heeft daar iemand, uh, weet je, ik weet niet eens, ik lees al wel die kranten niet meer. Het, het interesseert me niet wat allemaal mensen in onze wereld allemaal flikt. Maar, maar, maar hij zei dan dat hij heeft daar iets van 10.000 euro, ik weet niet hoeveel, genomen had om iemand uh, uh, zogenaamd uit zijn kanker. Te, te, te helpen. Uh, wat denkt u daarover? Ik, ik dacht dat ik zou gaan bekritiseren of dat. Ik zeg, wat ik doe, ik, ik ken deze Kabbalah niet. Het heeft absoluut niets met Kabbalah te maken. Right that? Kanker kan jezelf, uh, dat je zelf vermijden dat jij kanker krijgt. En al soms is het wel goed dat iemand kanker krijgt. Het, is, het is, moet je zo zien dat het, En als iemand kanker kan het is niet om niets. Alles is verbonden voor alles moet je rekenschap geven. Het is niet zo dat uh, oog voor oog. Nee, nee, nee. Overwinde jezelf. Probeer niet met je kopje, met je arts verstand, met je aan tijd gebonden ideeën gaan uh, beredeneren en zeggen nee, dat is niet zo. Ja, kanker, dat is, Nee, absoluut niet. En als het kanker is, dan is het kanker. Nou, maar als iemand aan zichzelf werkt, dan... dan ik zeg niet. Uh, er waren ook kabbalisten die bijvoorbeeld dat soort, dat soort dingen ziektes hadden. Maar dat misschien niet voor, voor zichzelf, maar voor anderen. Hij moest bijvoorbeeld kanker hebben om andere kankers, veel meer kankers dan... Hoe uh, zeg je dat kapara doen, dus de, de verzoening doen voor iemand anders. Een Grote, grote, grote rechtvaardige kan bijvoorbeeld ter, ten over worden gelegd voor anderen. Dus, begrijp je dat? En ze doen het graag. Al de scheppers zeggen, ja, doe dat wel. Al die, kijk naar onze onze al al heligen. Altijd zeggen ze, hier ben ik. Jozef, Jozef, Oh, hier ben ik. Altijd zo. Zegt hij dat waarom? Je leeft. En ah, natuurlijk jij... Uh, omdat... Op dat moment... Verkrijgt iemand zo'n niveau... Dat hij kan niet weigeren. Wat, wat, wat is het anders? Wat, waarvoor anders? Waar, waar kan je dat, wat, wat is dan tegenover... Soms is het veel beter om een leven te geven dan te leven, zoals het allemaal is, het leven te noemen. Maar daar moet je gewoon langzaam aan werken. Dus er zijn al die dat soort vragen gesteld. Ik ga naar de site. Trouwens hebben we nu dat de leerpraktische kabbala, dat we nu net op de site 300 bij de 300 pagina's, komt wordt 500 pagina's straks. Dus, dat is dan van de basiscursus Kabbalah wat ik heb gegeven vorig jaar, staat in een levende taal. Dus het is niet bewerkt, zoals so ik zeg, zo so is het, zo so is het opgemaakt, met een beetje dat alleen, een beetje grammatica, ietsje, like ietsje, no, een klein beetje, dat. maar ook al dat hakke taal wat ik spreek, en zo so staat het dan, daar op de site. Heb ik hem ook gezegd, ga dat straks, daar naartoe oké, okay, kijken, daar, ik een interview met mij. Je hebt niet nodig een interview met mij. Ja. Maar zo so is het. Maar dat is dat overdienst. Iets anders dan wat wij leren hier. En dan komt een toestand van Gadlud. Waarom is het? Mensen die kwamen daar naar, naar de Tempel, waarom voelden ze zich opgelucht? Niet opgelucht alleen als zoals je doet, zoals je hebt bij een als je bezoekt aan een fysiotherapeut. Of iets anders. Of weet ik veel. Of, maar, of psychiater. Maar ze, ze zagen daar als. Na wanneer de overigens gebracht werden. Zagen zij. Voelden zij. Ervoeren zij. Godelijke aanwezigheid. En we hoeven niet naar de tempel. Je kan in je zolderkamertje dat allemaal. Veel vaker ervaren dan in de tempel. Je hoeft niet. Uh, ze gaan voor elke dag naar de synagoge. En wat doen ze daar? Afschuwelijk. Ik, ik heb het allemaal meegemaakt. Dan praten ze allemaal over, over, over business. en Over allende. Net. Hebben ze net klaar. Waren ze net met een amida. Met een staand gebed. Eén seconde later. Gaan ze direct praten over. De meest lage dingen van de wereld. Nou, waarom moet je dan s'nachts, waarom moeten ze dan vroeg ochtend, vroeg dan om zes uur naar de synagoge optrekken om dat allemaal te zeggen. Ik zeg niet, dat bij een andere uh, volkeren, daar uh, misschien nog erger iets. Dan maken ze daar gewoon een bordeel van. Een, een bordeel in een, van, een, weet het, van een geestelijke inrichting. Ik zeg het joh, dat moet je zo zien. En op het altaar doen ze daar al dingen. Maar goed, wat ik bedoel daarmee te zeggen is... Het is niet de plaats. Als je opstaat in je kleinkamertje en je gaat s'nachts leren, dan is het net of jij geweest was bij de Tempel in Israël. In, in, uh, je hoeft niet een ticket te kopen daar naartoe te gaan. En heb je de dienst, heb je dan net zoals in Oekwa, heb je dan het Orchoseer uh, uitgebracht, heb je dan dat. De poorten laten staan, open naar, naar boven, jezelf geopend, omhoog. En daar komt het licht naar binnen. Oké, okay. nou dat. Alles is in onze handen, absoluut. Maar je moet doen. Okay. je zal zien, we zullen zien dat over een paar maanden, is het, wie dat doet aan de nachtstudie, zelfs in zijn eigen kamertje, niet komt op onze les. Maar alleen s'nachts ook, volgende nacht staat op om drie uur. Kan je niet om drie uur, moet je dan vroeg naar, op naar je werk staan om vier uur, om vijf uur, om zes uur bijvoorbeeld. Het is er ook te hopen dat degenen die donderdagavond komen, dat die stukje verder zijn. Hè? Ook dat. Zelfs alleen als je maar alleen maar donderdagavond komt. Maar dan ook dat de les van donderdagavond plus andere dingen, probeer het ook te leren s'nachts. Ik zeg, het, waarom is dat zo? Leren dat ook in de nachtstudie. Je hoeft niet allemaal een nachtstudie te doen. Ik zeg het nogmaals. Maar wel, probeer het, al is het maar één keer per week dat je opstaat, s'nachts. Vier uur, vijf uur. Langzaam aan het leren dan, naar drie uur. Overwin, John. Het is niet logisch. Het verstand zegt ons, dat is allemaal domme dingen. Doe domme dingen. En zal zien dat het redding brengt. En um, nu uh, kijk wat hij nou ons zegt in de vierde regel van onderen. And, en ook zij worden ook we hen, hem niet en zij worden ook genoemd Yeshuot. Like, kijk, Yeshuot uh, betekent dus reddingen, ja, yeah? zo so reddingen door dezelfde... Uh, om dezelfde reden. Welke reden is dat... om dezelfde reden? Net als poorten werden gemaakt... en dan licht binnen zou komen. Zo heeft die trek... die een andere vergelijking. Dat... Um, en, en dan... zegt die... Wa, wanneer het... wanneer... Noekwa wordt genoemd... Um, wanneer die vijf, hoe zeg je dat? Gvorot haar reactie worden genoemd, um, porten, ja. En dat zeg je oh nee, wanneer haar vijf uh, Gvorot worden genoemd, redingen, dan geef je een andere kwalificatie daarvan. Dan heet Nukwa Nikraha Nukwa. De derde regel van onder. kos je schoot een beker van van Reding. Of, of Kos Schelbracha, of uh, uh, ja, Beker van uh, Zegening. Wat is dat allemaal? Wat is dat allemaal? Hij zal ons zo direct het stap voor stap hij zal ons vertellen. Want door hen uh, wordt Nukwa gemaakt door Kli, door het reservoir, ...machazik bracha... ...om... ...dus een Kli... ...om bracha vast te houden. Nee, Laten we zeggen dat dit een beker is. Ja? wat wil die zeggen? Eerst was het alleen maar... ...nukwa als één <coughs> En... ...rondom haar waren alleen maar vijf... ...krachten... Van ...die nog niet hebben uitgezet waren niet, nog niet uitgezet. En dan waren zo, die waren zo, zo. Daarom wordt ook vaak soms iemand die dat doet, en wij doen het ook zo, maar ze begrijpen niet waarom dat ze dat doen. Maar dan betekent is nog, dat het nog, als het ware, net zoals die vijf bladeren Maar daarna worden ze net zo kijk, vijf, net zoals die vijf krachten van Gwurot, van van Nukwa, die gaan omhoog, en die vormen dan uh, de poorten. En daarin kan komen licht Chassadim. Zo, so, een andere vergelijking is ook dat: dat, dat is dan uh, dat Nukwa wordt, met, met met nu wordt vergeleken met een, hoe uh, zeg je dat, die Nukwa zelf wordt vergeleken met een beker. En vijf vingers, dat zijn die Orchozer, or, gewoon beeld. Om ons het gevoel te brengen hoe dat allemaal dat zit. Dus, ja, wat ik vorige keer heb getekend op, de, op, de, op het bord, ja, dat, die poorten, ja, en daarin komt het licht, en doe de poorten open, cetera. Dat is dan ook precies hetzelfde wat gedaan wordt. Dat is dan de nokwa zelf, en daarin, en, en daarin komt dan het licht, Gassadim. Oké? Oké? Ik kan het ook weer uit? Of, uh? huh? het licht. Kan het ook weer uit? Of is al alleen de bedoeling binnen? Nou, dat komt binnen. Eerst altijd komt uh, de hele bedoeling is natuurlijk in, het, in de oorlog, in, in de absolute, is altijd alles komt van absolute, de wereld absolute. Dus alles komt eerst, hij zal het net ons, direct ons vertellen hoe dat gaat allemaal. Stap voor stap. Maar de hele bedoeling, dat komt alles van naar Zeeranbien. Zeeranbien brengt dit op een of andere manier in deze les zullen we dat allemaal zien hoe dat ingenieus gaat en dan gaat het dan via zeeranpien, via jesot van de ze zeeranpien, zullen we zien gaat het naar de nukwa jesot, net zoals bij de mens is het wat wij noemen dat, jesot bij de mens die gaat ook in de vrouw een vrouwelijke orgaan, Zo so, is het allemaal ook in het geestelijk in het is het ook jesot, die geeft aan de maalgoed, aan de nukwa oké en wat gaat het verder? Als zij in staat is om te ontvangen, Godlucht te ontvangen, dan geeft ze dat door allemaal naar de werelden, naar Bria, Yitzira, Vesia en de mens die daarin is. De hele bedoeling dan, dat het gaat naar de schepping. En de schepping is dan ook de mens. Dus zij ontvangt, maar goed en geeft aan ons. Natuurlijk ontstaat bij ons, komt bij ons een vraag op. Als ze, dus alles bij de maalgoed zit al aanwezig voor ons, om ons te geven. Waarom ervaren we dat niet? Waarom voelen we dat niet dat zij ons geeft? Omdat wij zijn nog niet naar eigenschappen, dezelfde eigenschappen verkregen als zij. Wij willen alleen voor, voor onszelf ontvangen. En dan gaat het niet. De wet is zo gemaakt. En voor iedereen. Of je gelooft of niet gelooft. Doet dat is absoluut niet. Dus We spreken niet van geloof. We spreken van de wetten van het heelal. Als je wil je jezelf ontvangen. Bent is, ben je dan gedoemd. Het is gedoemd op, op uh, leegloperij. Dus allemaal het wordt net als een gaatje in een uh, lekkage in jou en het komt allemaal door jou heen jij voelt niets. Bracha, voel je niet wat het, Hij zal vertellen ons direct wat dit allemaal bracha is. Ik zal het nog verder over die over die, het, over die beker vertellen, naarmate hij ons vertelt. Dus, dan kan zij dan die Nukwa kan oh, wanneer dat, die, dat licht werkt, wanneer zij in staat is om die vijf gvorot omhoog te doen, dan vormen die vijf vingers, als het ware, vormen dan die poorten. En dan binnen die poorten, dan is het ook nog een ander woord, andere vergelijking. Dan is het net een, net een beker. Die staat bijvoorbeeld op, een, op vijf vingers. Op een palm en dan zijn vijf vingers. En daarin komt dan het licht gesadien Zonder die vijf vingers zou het onmogelijk zijn. Ja, die vijf vingers maken dat... Stel haar in staat, dat zij blijft overeen staan. En licht kan ontvangen. Allemaal beelden beeld dingen die ons uh, gevoel bijbrengen wat het allemaal is. Want bijvoorbeeld de boom des levens is absoluut anders geschreven. Dat zou allemaal zien, dat is allemaal, uh, stap voor stap, hoe zou je dat allemaal zien, hoe dat allemaal... Het is nog hoger licht dan wat we hier in Zor. Want zoger is verbinding tussen hogere en lagere. Okay. En, en de boom des levens is alleen maar puur licht. Enorme, enorme hoge kracht. Natuurlijk, alles komt van zoger niets anders dan ook de hele, de boom des levens. Maar aan Aries gegeven, gewoon van, van boven, dat hij kon eruit halen, al het licht, hele operationele structuur kon er eruit halen. Terwijl in zo zien wij daar allerlei dingen, leli en dat, hier allemaal dat. We moeten struikelen hier, we moeten werken eraan. Zo He? so is het. Je krijgt niets voor niets in, de, in deze wereld. Kijk, een mens, die verstandelijke mens, die zegt tegen mij, het is zo ingewikkeld, het is, geef mij een formule, geef mij een formule, geef me een pilletje, klaar. Hij wil niet aan zichzelf werken. Ook die, die verslaggever die vroeg mij, maar ontvangt u dan mensen, dan bijvoorbeeld die dan ook komen bij u voor advies of dat soort dingen, ik zeg dat niet meer. Maar die mensen die komen bij jou en zeggen, nou, ik wil jou betalen. En niet wat, wat, wat wij vragen aan onze. Die, komt dan, die wil dan alles hebben, die wil die betalen. Maar als ik voor hem de wonderen laat gebeuren. Maar absoluut, dus hij heeft niets met Kabbalah te maken. Er staat ook geschreven. Jij mag niet helpen hem die dat niet waard is. Onthoud dat, het is allemaal... Uh, Religie zegt ons, nou, iedereen moet je geven, doe dat, do doe hardig, doe dat. Je mag niet helpen als iemand slecht leeft. En jij hem bijvoorbeeld op de weg helpt, jij zegt hem nog een keer, nog een keer, nee. Laat hem crepieren. betekent niet crepieren. Crepieren natuurlijk niet op die manier. Laat hem zelf on alende ondergaan. En dan komt hij dan verfrist uit. Right? In plaats van dat jij zegt tegen hem: kom even bij mij. En dan corrompeer dan dan je de wereld. Dat zijn allemaal, allemaal nare dingen. En die rijken die wil natuurlijk, die wil sneller, die wil dat. Die zegt: Ja, ik betaal het. En jij moet het voor mij doen. En dat is absoluut verboden om hen daarmee te helpen. Dat die dan bijvoorbeeld, die geeft je dan veel geld. En jij moet hem helpen is verboden voor iemand die, die serieus menens is voor wie de leer wat je doet. Onthoud dat. Als iemand wil jou dat we daarmee helpen, dan moet je vluchten. Als iemand wil jou dan zegeningen uitspreken voor jou, en, dan moet je allemaal vluchten daarvan. <coughs> en van de, van de kerk en van de synagoge moet je vluchten van die mensen. Het is allemaal, allemaal wishful thinking en allemaal fantasie, allemaal alleen maar jou verle verlekkeren. Moet je biechten voor iemand. Als je nog gaat bichten, ja, natuurlijk iedereen mag van jullie biechten. dat is jouw eigen zaak. Maar kan je biechten voor iemand van dezelfde van de schurk? Iemand die absoluut niet, bedoel ik schurk, bedoel ik iemand die net zo als jij, net zo onge, ongecorrigeerd als jij is, of misschien nog erger. Jij werkt nu aan jezelf en jij gaat biechten voor een mens. Alleen voor de schepper moet je biechten. Moet je ook een rabbi hebben die voor, voor wie, die, die voor jou iets doet. Je moet de andere die helpt jou alleen. Dat voor mij is het alleen dat heb ik. Ik weet niets anders. Absoluut voor mij is dat helemaal troep, alles. Want alleen hier heb ik mijn leven kreeg ik. Dan kan ik jou iets vertellen, daarom ik weet ik niets anders. Alles wat, wat, wat ik van de wereld wist, is voor mij dichtgeklapt. Ik wist al goed, ik wist goed handelen. In al die andere dingen was erg twitterig en dat soort dingen. Hoe ik kan handelen. Alles is voor mij als het ware afgenomen om dat, om dat te doen. En daarom geef ik het aan jullie wat ik kan wat ik aan het doen. Maar niet voor niemand die het dicht in of iets anders is. En voor mensen. Absoluut. Onthoud dat. Als je dat doet, dan doe je rare dingen. Dan, dan, dan weet je wat je doet. Dan ontken je daarmee het, het bestuur van de schepper. Alleen straf ontvang je door je eigen. Je ontvangt straf niet van boven. Van jezelf. Door je eigen nare handeling. Als je meent dat het watertje heilig kan zijn, van welke watertje dan ook. Dan zit je al verkeerd. Als je meent dat al die allerlei, allerlei uh, amuletten. Allerlei dingetjes die kan jou helpen. Dan ben je nog kinderlijk bezig. Doe dat natuurlijk. Maar dan ben je nog een kinderlijk bezig. We zien het wel. Dat zelfs in de waar Dat het ook in het groei bij haar. Ook qua krachten gebeurt. Eerst zie je dat allemaal. Komen eerst. Ziet ze eerst onder de doornen. Zo is elke toestand bij ons. Nieuwe toestand. We zitten altijd onder de doorn. Het is niets verkeerd. Okay? Wel vermoeiend. Vermoeiend omdat jij probeert het op te lossen met je kop. Met je hoofd. Nee, maar je probeert het met je hoofd op te lossen. Alleen dat. Als alles is, het is niet moeilijk. Alleen moet je leren uh, overgaven. Dat is bijzonder. Het is makkelijk en je moet leren dat. Het is iets wat leren. Je moet steeds daarmee bezighouden. Als je kijkt alleen maar extravert naar buiten en niets anders, dan, natuurlijk dan, uh, dan heb je geen contact naar binnen. <coughs> je moet natuurlijk naar buiten moet je kijken, naar binnen moet je kijken. Maar je moet leren jezelf bevreden van jouw verstand. Jouw verstand maakt je moe. Alleen Geeft je niets aan. Geeft je natuurlijk, bepaalde begrenzing. Oké, okay, dan weet ik, zit ik in mijn, binnen mijn schil. En dan voel ik mij zef, safe. Ja, zo, so, net als in de. Maar ervaar het leven niet. En daarom zeg ik ook iedereen. Als iemand van jullie nog blijft zo blijf overwinnen, probeert te overwinnen jouw verstand. Jouw verstand. Dat is, dat is het vijand nummer 1. Ik bedoel, natuurlijk is het... Eh, ik bedoel vijand in de zin van dat... Eh, omdat jij hem nog niet kan overwinnen. Als je het overwint, dan gaat hij jou helpen. Jouw verstand gaat dan jou helpen. Want jouw verstand is maar een, een klein... Een klein, mechanisme, een klein mechanisme... dat moet jou helpen... alleen in jouw streven naar het hogere. Naar het leven. En niets meer. Maar omdat jij tekort schiet... dan, wordt, dan gaat jouw verstand... overhand nemen. Die, denkt dan, ah, die moet dan compenseren... wat jij van binnen innerlijk... tekort aan jezelf doet. Dan heeft... Dan heeft jouw verstand precies precies... goede dingen doet die. Het is niet dat hij verkeerd doet. Omdat jij van binnen tekort schiet je gaat niet werken aan jezelf je wil niet de ware realiteit zien dan neemt het verstand over voor jou je neemt het de stuur over als je gaat ergens naar een feestje met je vrouw en zij zit daar te praten en jij blijft dan borreltjes te drinken ja. en dan terug dan zit je helemaal, helemaal helemaal dronken en de vrouw zegt ga maar even naar achterbank ik ga even, ik ga sturen zo so doe je ook dat in je leven ook, dat jij jouw vrouwelijke kant laat aan de stuur komen. Dat vrouwelijke kant betekent jouw verstand. Het is letterlijk zo. Jouw verstand is een vrouwelijke kant. Wij denken nou juist dat dit omgekeerd is. Dat verstand is een mannelijke. Absoluut niet. Jouw wensen. Daar zit de kracht. 99% procent zit in ons dat wij niet eruit halen. Alle krachten, alle enorme creativiteit en alles zit in ons. En het verstand is maar 1 tot 2 procent. Daarom zei ik ook, Einstein, 1 of 2 procent. Met je verstand kan je niets meer houden. Alle mogelijke mobieltjes, alle mogelijke uh, weet het, vaarten naar kosmos, kosmos, alles blijft nu bij die 2 procent. Alleen verfijnde 2 procent. Verfijnd, maar niets meer. En al die 98 die raak je niet aan. Omdat je ja, laat jezelf niet uh, beïnvloeden van boven. Door de Dus uh, we gaan de volgende pagina. Oké, okay, nu hebben we een pauze. Even een pauze en dan gaan we verder.